Kitske, hoe is het afgelopen? Het is goed gegaan, maar ik moet vrijdag terugkomen, want het blijkt een paar dagen te zijn. Ik had daar niet op gerekend. Nee, dat begrijp ik. Mijn moeder heeft het ook gehad. Ja. Mogen de anderen het ook weten, of wil je dat ik het voor me hou? Oh, ze mogen het best weten hoor, als ik maar niet met iedereen over hoef te praten. Goed. Hou je maar goed. Ja hoor.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 Gaan jullie weer naar Frankrijk? Nee, dit keer blijven we in Nederland. Hm. Ja. Nederland is ook mooi. Oh, zeker. Zuigens op de Goed. Dat wil zeggen, op het ogenblik ben ik met vakantie. Maar.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 Moose is lost. Ich you help me. me. Uh, no. Mama, sonst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, als wird das Schicksal wieder uns vereinen. <lacht> What is it? één hand hebt, dan kan dat gebeuren. Toch? Ik, ik moest een hebben. Zeg het nog eens. Een riem. Een riem? Ja. Heb je dat al aan Karel gevraagd? Ja, dan... Ja, precies. Dan zal ik hem nog bellen. En anders koop ik er wel even. Ja. Oh, hm? oh, <laughs> onvoorstelbaar. Eh. Het leven is onvoorstelbaar moeilijk. Het eh. eh. leven is moeilijk? Onvoorstelbaar moeilijk. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Het leven is onvoorstelbaar moeilijk. Ik ben ja, me niet. Wat? Ik ben ja, ben je niet. Nee, dat weet ik. Waarom vind je het moeilijk? Onze man. Onze. Hebben een zoon. En die vrouwen hier die hier zitten dan, die hebben toch ook geen vrouw? En ik mag me zorgen Waar maak je dan zorgen over? Over mijn dutje. Over haar huizen zeggen. Wat je? zou ik me maar geen zorgen over maken. Ja, man. <laughs> ...is een op mij vertel. <laughs> en over andere liefjes en, en... en... over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 Is dat uw vader? Nee, het is mijn vroegere directeur.